Volgens onderzoekers komt dat doordat Nederland een waterrijk land is... en dus veel meer wegen heeft die langs het water lopen. Drie bedrijven hebben een systeem ontwikkeld... waarbij als de auto te water raakt een alarm afgaat... en de zijruiten uit de auto worden geduwd. Bij wijze van proef worden er politiewagens uitgerust met dit nieuwe systeem. De Apeldoornse politie heeft tien mannen aangehouden... voor het dealen van harddrugs bij een instelling voor verslaafden. Er zijn de afgelopen weken ruim 130 pakketjes cocaïne in beslag genomen. Waren al langer aanwijzingen dat er bij het Apeldoornse Omnizorgcentrum werd gedeeld, zegt de politie. En we hebben gemerkt, klachten gekregen, dat daar mensen zijn die daar omheen lopen en daar trachten te dealen. Die mensen hadden geen enkele relatie of binding met de hulpverlening daar. Het zorgde voor overlast, soms vechtpartijen. En daar hebben we als politie op geacteerd en hebben tien mensen aangehouden. Die kwamen niet alleen uit Apeldoorn, maar ook uit Zwolle, Sluis en Groningen. Dus uit de wijde omgeving om kennelijk hier in Apeldoorn drugs te dealen. De loonkosten in het bedrijfsleven zijn de afgelopen tien jaar met 36% gestegen. Daarmee is de stijging even hoog als het gemiddelde in de Europese Unie... zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Duitsland was de stijging van de lonen het laagst, met 19%. Duitsland heeft mede daardoor een goede internationale concurrentiepositie... en is na China de grootste exporteur ter wereld. In Midden- en Oost-Europa zijn de lonen in tien jaar tijd het sterkst gestegen... maar de lonen lopen daar nog steeds flink achter ten opzichte van West-Europa... In Roemenië zijn de loonkosten bijvoorbeeld 4,20 euro per uur. In Nederland is dat ruim 31 euro. Pakistan heeft met succes een raket gelanceerd... die een nucleaire lading zou kunnen dragen. Dat gebeurde minder dan een week na een vergelijkbare proef... door buurland India. Deskundigen zeggen dat de raket een bereik heeft van 3000 kilometer. De raket die India vorige week testte... heeft een bereik van 5000 kilometer. In theorie zouden daarmee steden in China en Europa bereikt kunnen worden... Sinds 1947 hebben Pakistan en India drie oorlogen uitgevochten. Amerikaanse inlichtingendiensten schatten dat Pakistan beschikt over 90 tot 110 nucleaire wapens. Het land heeft volgens de Amerikanen het snelst groeiende nucleaire wapenarsenaal ter wereld. Het weer, er komt meer bewolking en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Het gaat bovendien stevig waaien. Het wordt vandaag een graad of 14.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 Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinseil. bruinseilparketnl slash Monta. VARA, Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Een flink aantal vrouwen hier van buitenlandse afkomst... zit gevangen in een religieus huwelijk... En voor de burgerlijke stand zijn ze dan wel gescheiden... maar de ex-man weigert een religieuze scheiding. Volgens Fan for Freedom worden ze vaak mishandeld en verkracht. Van for Freedom wil een religieuze scheiding in Nederland makkelijker maken... en wil dat mannen vervolgd kunnen worden. Sherine Moussa van die organisatie is zo hier. En een competitieverband een balletje trappen is wel leuk... maar als je wat ouder bent en een veld van 100 bij 65 wordt je te groot... en 11 tegen 11 te veel, dan is er 45-plus voetbal... Wij trappen een balletje mee. In Rusland plegen tieners vaker zelfmoord... dan een vrijwel ieder ander land ter wereld. De Wereldontvanger bericht. Een mede-eter in... surf naar degids.fm GGD Hart voor Brabant had beter moeten communiceren... tijdens de uitbraak van de q koortsepidemie epidemie in 2009. Dat zeiden de oud-ministers Klink en Verbeur gisteren... tijdens de hoorzitting onder leiding van de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. De oud-ministers beweerden dat ze zelf maar weinig fout hebben gedaan... En des te meer werd de schuld gelegd bij het hoofd infectieziektebestrijding van de GGD in Brabant. En dat is Jos van der Zande en hij is nu aan de telefoon. Meneer van der Zanden, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat ja. heeft u allemaal nagelaten? Ja, het was een trieste vertoning eigenlijk, eh, vond ik eh, gisteren. Eh, de doelstelling van de nationale ombudsman... Eh, om eh, dat eh, Den Haag eh, de zaak zou herstellen eigenlijk ook voor de patiënten. Ja, die is eh, totaal mislukt. Die mensen die zijn eh, volledig gedesillusioneerd, hebben ze de zaal eh, verlaat. Ja, eigenlijk is het absurd vind ik. De commissie, het rapport van de commissie van Dijk, dat is alsnog helemaal weersproken. Ja, er is een rapport geweest dat de overheid wel degelijk schuldig was? Ja, precies. Daar, daar staat het duidelijk in, denk ik. En dan hebben ze enkele uh, zaken die ze naar mij persoonlijk richten. en Dat ik nog onvoldoende uh, zaken heb aangedragen zelfs van uh, wat er zou moeten gebeuren of ten aanzien van de bronopsporing. Nou, dat, daar zijn de veterinairen in, eerst in voor verantwoordelijk. En als de schalver... veterinaire, want het gaat namelijk over geiten. Dus ja. met andere ging over dieren. Ja, kijk, en de, en de bronopsporing. Ja, uh, luister, het is een veterinaire bron en de maatregelen moeten vandaar komen. Bovendien hebben wij van allerlei zaken wel genoemd en echt niet te laat. Dat is in de pers nog uh, duidelijk na te trekken wat we allemaal geroepen hebben uh, uh, tijdig. En waar eigenlijk onvoldoende op gereageerd is. Dus ik had gisteravond ook geen zin om dat nog allemaal opnie opnieuw in, in, in wel eens niet te een spelletje te komen uh, met, uh, met de oud-minister. Maar u zou toch te weinig gecommuniceerd hebben. U zegt, ik heb er van alles aan gedaan. Nou, kijk, uh, Bepaalde zaken uh, hebben wij op die manier ook niet in de openbaarheid uh, kunnen, uh, kunnen doen. Uh, het is uh, in, uh, in eerste instantie zo dat wij van de voedsel- en wareautoriteit... Uh, lange tijd niet uh, die, uh, die plaatsen door hebben gekregen uh, waar die geitenstallen waren. En toen we dat wel doorkregen, toen goden we officieel alleen enkele besmette stallen... Uh, waar, uh, waar ook een abortus had ge uh, gespeeld... Anderen die telden niet. En als ik die in de pers had gegooid op dat moment, dan had ik uh, de, de verhoudingen uh, tussen ons en, uh, en, en de ministeries volledig uh, uh, geblokkeerd. U komt er geen uh, op... kant uit en die voedsel en wareautoriteit valt natuurlijk onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van landbouw. Natuurlijk. Natuurlijk. En uh, daar, daar was de communicatie heel moeilijk van. Daar, ja uh, Brieven getuigen daarvan, die heb ik, uh, ik heb ze al in 2008 in het begin aangeschreven dat het niet, uh, niet functioneerde. Dus um, om op dat soort dingen allemaal in te gaan. Ik vind dat, uh, ja, nou ja goed, uh, de, uh, de mensen hier in Brabant die weten genoeg dat wij geweldig aan de bel getrokken hebben. Dus uh, ja, daar hoef ik me niet over te verdedigen. Wat maar wat gaat. ik ook niet snap, onder welk ministerie valt u? Nee, wij vallen niet onder een ministerie, we vallen onder de 28 gemeenten in onze regio. U valt onder geen enkel ministerie. Nee. Dus de, de ministers kunnen u daar niet op aanspreken. Nee, op die manier uh, niet. Uh, het is natuurlijk wel in een gezamenlijkheid dat je optreedt uh, ten aanzien van een infectieziektebestrijding. Maar als ik de ministers nu hoor, dan hebben wij een gigantische verantwoordelijkheid erbij uh, gekregen. Dus ik zal daar nog eens met mijn bestuur over moeten praten, geloof ik. Had u echt achteraf gezien niet iets meer kunnen doen? Handen eigen uh, boezem steken? Uh, aan ten aanzien van iets meer doen, uh, geloof ik niet. Ik, uh, ik denk wel dat ik uh, misschien zelf persoonlijk nog uh, uh, eerder de ministers had aan kunnen spreken. Dat weet ik niet. Of, of, de, of de lijn wel voldoende uh, benut is. Ik heb vooral gezorgd dat ook anderen het probleem zijn gaan inzien hier in Brabant... en die met z'n allen eigenlijk de druk opgevoerd hebben. Dat geldt vooral ook voor mijn bestuurders, uh, uh, burgemeester en wethouder... Uh, regio, de commissaris van de Koningin, ieder op zijn beurt heeft daar een, een rol in gespeeld. En um, dus lokaal en in de provincie is het, is het probleem heel erg duidelijk geweest. Dan mij. moet het er ook duidelijk zijn voor al die mensen die erbij betrokken zijn geweest en ook al die mensen die helaas die Q-koorts hebben gekregen dat u weinig te verwijten valt. Ik denk, in onze regio is daar, ook, is daar ook geen verschil van mening over, denk ik. Dus ik heb ook niet het gevoel dat ik me hier in eigen regio moet verdedigen. Nee. En de ministers hebben hun eigen straatje schoon geweest met behulp van uw naam. Ja, daar lijkt het een beetje op, eerlijk gezegd. Daar lijkt het een beetje op. Ik had liever gehad dat de voorbereiding van de ministeries wat beter was geweest voor die ministers. Dat ze hadden geweten hoe ze op hadden moeten treden ten aanzien van een, een zaal van dit soort zo'n groep patiënten die iets verwachten op een gegeven moment van de minister. Dat was beter geweest dan een hele verdediging ten opzichte van het rapport van de commissie van Dijk. Die ze in eerste instantie dan even bewonderen, ze zeggen dat er goed werk is, is verricht... Maar van de andere kant, dan maken ze het hele rapport af eigenlijk. Daar komt het op neer. Heb je het idee dat ze met elkaar gecommuniceerd hebben? Of nou, ze waren het gesproken? zeer eens in ieder geval met elkaar. Uh, ja, misschien meer dan ooit. Maar ze waren het zeer eens. En het vertrouwen in de politiek, wat denkt u? Ja, uh, voor de Brabanders is dat, uh, is dat uh, totale mislukking, uh, denk ik. En ik denk dat voor de nationale ombudsman dat precies hetzelfde geldt. Want dat was nou net niet de bedoeling. Wat denkt u dat de nationale ombudsman nu nog kan doen? Ja, hij kan er een rapport overschrijven en zijn visie nog eens een keer uh, yeah. uh, neerzetten. En dan yeah. hopen dat dat uh, toch nog het besef uh, in Den Haag is uh, tot op andere... of in ieder geval de mensen op andere gedachten maar zal Maar hij brengen. heeft de ministers aan de tand gevoeld en die hebben geen krimp gegeven? Dus nee, zo. hebben eigenlijk geen krimp gegeven. Nee, die hebben geen krimp gegeven. En je weet uh, dat daar achter twee ministeries staan die het uh, volledig met elkaar uh, eens uh, zijn uh, op dat punt. En ik denk, ik denk dat het oprecht is hoor. Uh, uh, uh, de ministers die stonden ook onder ede. Dus het is een. Uh, oprechte visie die zij op deze manier uh, hebben. Maar als je het hebt over de economische belangen, dat die totaal niet meegespeeld hebben, nou, daar kun je hier in Brabant niet mee aankomen. <laughs> dat, dat gelooft geen mens uh, in het hele proces. Formeel zal dat zo zijn. Formeel zullen de economische belangen uh, niet uh, meegespeeld hebben, maar in de manieren waarop de rem getrapt is, diverse keren, uh, wat ook al in, het, uh, uh, uh, in meerdere verslagen staat, hoe, hoe er op de rem getrapt is, ja, dan zie je dat economische belangen uh, achter de schermen zeker een rol hebben gespeeld. Maar als u zegt, zij hebben dat wellicht oprecht uh, gezegd, ja. gisteren, ja. wat ze gezegd hebben, ja. dan zijn het dus de ambtenaren geweest die het een en ander hebben achtergehouden voor de betrokken ministers. Is dat een moeilijkheid? Ik heb de ministers horen praten alsof, het, uh, alsof het de ambtenaren uh, zijn die gemeenschappelijk bij elkaar zijn gaan zitten en die daar een goed weerwoord hebben uh, klaargestoomd voor de ministers. Ik had liever gehad dat ze op een aantal vragen uh, geen antwoord hadden gehad en op andere uh, vragen eerlijk hun eigen beeld hadden geschetst. dan dat wat je nu te horen hebt gekregen. Was er in ieder geval één zonnebok? Volgens ja. hen, dat was ja. u, Jos ja, van der Zonde, ja, ja. van de GGD in Noord-Brabant. Hartelijk dank. Ja. Twee zwarte pieten, ja. De nou, u weet het zo langzamerhand wel. Bewegen, dat is goed voor je, maar niet alle sporten kun je tot op hoge leeftijd doen. Bijvoorbeeld voetballen. Anita van der Hults, goedemorgen. Jij ging naar een 45-plus toernooi in Almere... Want als je boven de 45 plus uh, boven de 45 bent, dan ben je 45 plus. En je wil nog voetballen. Uh, kun je dan nog wel met al die jonge jongens meekomen? Want daar moet je soms tegen spelen. Nou, dat is dus een beetje het probleem. Hè? Dat is heel erg moeilijk die oude mannen op voetbalgebied, zal men maar zeggen, boven de 45... Die, die, die redden het niet tegen de jonge jongens. Die kunnen het fysiek niet aan. Hè? Want ook al die jonge jongens, dan heb je het over jonge veteranen natuurlijk. Hè? Want die ja. spelen niet meer in het eerste van een team. Jonge veteranen. 36, 37 of zo. Nou ja, precies. Ja. Hè? Of, of zelfs achter in de 20. Ook al trainen die niet, die hebben natuurlijk een veel beter uithoudingsvermogen. En die zijn ook fanatieker. En uh, als je het nooit meer kan winnen als 45 plus, en dan word je natuurlijk wel schagreinig... en dan gaat de lol er een beetje af. En zo is het idee geboren om een soort van aparte competitie... 7 tegen 7, op een klein veld, dus een half speelveld, te gaan spelen. Een aparte competitie onder auspicie van de KNVB? Ja, daar heeft de, de, de, de KNVB heeft er heel handig op ingespeeld... want dit bestaat nu een paar jaar... En Echt, Het is booming, het, het groeit als kool. Er doen nu al iets van 300 tot 350 verenigingen aan mee. Het gaat om 4000 voetballers in Nederland. Je hebt nu een 45-plus competitie, maar je hebt ook 35-plus competitie zelfs. Uh, Sommigen spelen echt in competitieverband... Uh, uh, spelen dan op zaterdag of zondag. Maar je hebt ook een grote variant en die spelen toernooien. Dat zijn dan zes clubs die steeds tegen elkaar spelen. Komen dan op vrijdagavond bij elkaar en spelen tegen alle clubs... en wie dan de meeste potjes gewonnen heeft, die, uh, die is de winnaar van die avond. Ik bezocht een toernooi met voornamelijk clubs uit het Gooi... dat gespeeld werd bij sportclub Buitenboys in Almere. Ja, ja, ja. Fred, je luisterde naar Fred. Jongens, koppen dicht. Jongens, we gaan nu eventjes beginnen met twee reserve. Hoe vinden we ervan? Henk gaat achter, samen met Fredje even. Loekie gaat voor, met Edje. En Bart even het midden, samen met Gert. Jongens, vergeet niet terug te komen. Hè? Belangrijk. Afgetrapt. Kom jongens, laat het balletje rollen. Fred Schonebeek u bent coach...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 En dan, dan is dit een hele leuke alternatief voor, voor een heel veld voetbal. Je hebt er twee. Jongens, Bart, hebben twee. Ah, jongens, kom op, hè. Ai, ai, ai. Ja, het is jammer. Niet goed opletten, hè. 1-0 tegen. 1-0 tegen, maar het komt goed. Wat wel lastig is, je hebt hier geen uh, extra lijnen. Je nee. hebt hier geen strafschopgebied. Nee, klopt. Nee, gewoon minder spelregels. Ja, klopt. Het is uh, geen buitenspel. Je moet gewoon uh, ingooien. En, ja, het is ja, heel soepel allemaal. Kom op, Geert.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 Ja, dat is te groot. Je merk gewoon dat ze niet meer kunnen belopen. Dat, dat merk ik echt. En als ze twee keer en weer hebben gelopen, dan was ze buiten adem Buiten, kijk, buiten. Oké, okay, goed. Dit zijn clubs die elkaar steeds weer treffen, omdat het toernooien zijn. Het wordt bijna als een grote vriendenclub die afspreekt. Ik had iedereen, dus het is inderdaad, hallo, ja. Ja. Vooral uh, de derde helft is gewoon leuk, gezellig, bitterballetje en, en, en uh, wat drinken erbij. Nou, gewoon allemaal bij elkaar, gewoon gezellig. Oké, okay. Ed, even wisselen. 2-1. Ja, nee, straks uh, gaat het ding. Op het nippertje. Ja, het is goed, het is 2-1. Knappen dus, uh... nou, jongens, kom op, even volhouden nog.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 Je moet je eigenlijk een beetje aanpassen. En ik denk, dan, nou, het lukt me wel. Maar nou, dat ging iedereen. Hij nou, placeert me net zo makkelijk. Zondag... Want hoe oud bent u nu? Over 22, 22 weken word ik 65. Kijk. En hoe lang wilt u nog blijven voetballen? Zolang je gezond hè. Het is nog het leukste wat er is, het voetballen. He? Dus probeer zo lang mogelijk vol te houden. Lekker onder elkaar, jongens onder elkaar. Wacht je vanavond ook om een uur of tien. Uh, <laughs> dan moet het juist zelf in de he? derde helft. Dat is echt het hoogtepunt, hè? He? Dat is het hoogtepunt, he? hoogtepunt he. Zegt John Kales uit Bussum, de keeper van het verliezende zeventaal. Gids.fm. Eén op de drie huwelijkenstrand. Als mensen niet met elkaar verder willen, laten ze een rechter het huwelijk ontbinden. Maar een religieus huwelijk ontbinden, dat is vrijwel onmogelijk. De stichting FAM for Freedom zet zich in voor vrouwen die gevangen zitten in zo'n religieus huwelijk. En de drijvende kracht achter FAM for Freedom, Shirin Moussa, zit bij mij aan tafel. Goedemorgen, mevrouw Moussa. Goedemorgen. Gevangen in een religieus huwelijk. Wat bedoelt u daar precies mee? Hoe ziet het leven van zo'n vrouw eruit dan? Nou, vrouwen um, ja, uit religieuze en culturele tradities, die, uh, die trouwen twee keer. Eén keer bij de burgerlijke stand en één keer bij een imam, rabbijn of uh, in uh, de kerk. Um, als deze vrouwen gaan scheiden, dan moeten ze ook volgens deze twee systemen scheiden. Dus via de Nederlandse rechter, maar ook bij de imam. Nou, volgens de katholieke kerk of volgens de, het christendom kan je niet scheiden. Maar uh, ook bij een uh, rabbijn. Twee keer scheiden of twee keer trouwen houdt in dat je moet twee keer scheiden. En op het moment dat je dan niet kan scheiden, dan ben je wel gescheiden voor de burgerlijke staat. Ja, en dan? Ja, ja en dan, dan uh, je wordt door de sociale omgeving nog steeds beschouwd als een uh, getrouwde vrouw. Um, je kan natuurlijk wel hertrouwen, um, he, gewoon volgens het uh, Nederlands recht. Of uh, je kan een tweede relatie aangaan. Maar de sociale omgeving blijft je als een gehuwde vrouw beschouwen. En ja, dan zit je gevangen in het huwelijk. En is er ook sprake volgens de sociale omgeving van bigamie? Um, ja, bigamie voor de vrouw. Want je, ja, een, een getrouwde vrouw kan niet met uh, een andere man een relatie aangaan. Uh, die niet kan, maar mag. Hè? Um, en ook volgens um, de wetten van het land van herkomst uh, ja, wordt dat als bigamie gezien. En, uh, of ja, je, je, je wordt als overspelige vrouw gezien. En overspelige vrouwen die, uh, die worden vervolgd als mensen hè, er lucht van krijgen... Dat, dat daar uh, van sprake is. Hoe worden ze vervolgd? Ja, strafrechtelijke vervolging. Uh, je kan, uh, je kan uh, zelfstraf krijgen. Uh, er zijn landen, uh, zeer streng islamitische landen... waar je uh, ter dood kan worden veroordeeld. Uh, het kan heel erg ver gaan... De Taliban bijvoorbeeld, herinner ik mij? Ja, die... de Taliban. We kennen allemaal de verhalen... Van, uh, van dat er 400 vrouwen in de gevangenis van Kabul zitten... omdat ze vanwege morele delicten, moral crimes vervolgd worden. Dus daar kunt u aan denken. Vorige week werd de behandeling van het wetsvoorstel over de aanpak van polygamie, huwelijksdwang en genitale verminking werd opgeschort in de Tweede mm. Kamer. Want op initiatief van uw organisatie Fam for Freedom uh, staat er een hoorzitting over vrouwen te wachten die vastzitten in een huwelijk dat om religieuze redenen niet kan worden ontbonden. Gaat die hoorzitting eigenlijk nog wel door nu het kabinet is gevallen? Ja, ik heb gisteren een mailtje gekregen van uh, een fractiemedewerker uh, dat het wetsvoorstel niet controversieel is verklaard en dat de hoorzitting op 7 juni doorgaat. Dus uh, daar zijn we hartstikke blij mee. En wat wilt u met die hoorzitting bereiken? Um, nou, het is, het is vanuit. Uh, wij wilden eigenlijk een amendement op het wetsvoorstel. Uh, maar de Kamerleden die, die vonden toch dat, dat, dat ze. He, ze wilden meer over dit onderwerp weten. Um, ook meer uh, deskundigen bij elkaar brengen. Van ja, hoe, uh, wat, wat is het? Wat zijn de gevolgen? Hoe kunnen we dit oplossen? En uh, ja, ik hoop natuurlijk dat er een oplossing komt voor deze grote groep vrouwen. Het gaat niet alleen om het religieus huwelijk waar vrouwen tegenaan lopen. Maar ook uh, ja, heel veel moeilijkheden en onmogelijkheden in het land van herkomst. Want aan de ene kant heb je religieuze huwelijken. Aan de andere kant heb je ook heel veel vrouwen die in het land van herkomst trouwen. En ja, waar het staatelijk recht van dat land van toepassing is op die vrouwen. Het is, het is een bijeenkomst om uh, ja, na te denken. Maar u wilde onweer... iets bij wet ook geregeld hebben. U wilde ja. een amendement aan de wet, wetgeving uh, toevoegen... die behandeld zou worden in de Tweede Kamer. Mm -hmm. en, en daarom wilt u dus dat het ook mogelijk wordt... dat er religieus gescheiden wordt in Nederland. Uh, nou, dat kan nu wel via uh, he, een, een kort geding. Je kan uh, uh, ja, via een kort geding op grond van de onrechtmatige daad... kan je mannen dwingen uh, via de rechter om een medewerking te verlenen aan, het, uh, aan de scheiding... Uh, van aan de religieuze echtscheiding. Uh, maar wat wij hebben voorgesteld, um, dat dat heeft te maken of dat, dat is een bredere definitie van huwelijksdwang. Op dit moment zegt de wetgever, of eh, is, uh, is, is voorgesteld van dat huwelijksdwang um, strafbaar is um, op het moment dat vrouwen gedwongen worden om te trouwen. Yeah. Dus het strikt juridische. Um, huwelijk. En wij zeggen huwelijkstrang moet breder gedefinieerd worden. Um, niet alleen gedwongen worden om te trouwen, maar ook om getrouwd te blijven. En ook um, he, als de vrouw gedwongen wordt of als de vrouw wil scheiden... en dat niet mag van de sociale omgeving of van de man, um, dat dat ook strafbaar is. En ja, wat wij zeggen, dat is, dat is niet nieuw. Het is in de lijn he, van mensenrechtenverdragen... Uh, met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens... met het VN-Vrouwenverdrag, maar ook met uh, wet, conflictenrecht, echtscheiding. Want het laatste zegt ook van dat hinkende echtscheidingen, dus wel gescheiden in het ene systeem, niet gescheiden in het andere systeem, dat dat altijd voorkomen moet worden. Mooi, hinkende echtscheidingen. Dan ja. bent u zelf een, een voorbeeld van iemand... die het in Nederland langs juridische weg is gelukt... om uw islamitisch religieuze huwelijk te ontbinden. Mm. En dat heeft u dus gedaan via de rechter, via de kantonrechter? Nou, via, via een kort geding. Ik kort wilde geding. liever dat het uh, tijdens de gewone echtscheidingsprocedure um, gebeurde... Um, maar ja goed, de rechter die, die, vond, uh, die vond het uh, niet uh, van toepassing. Het stond, uh, het moet de, de voorzieningen die tijdens een gewone echtscheiding getroffen worden... die, die, die staan allemaal in een bepaalde wetartikel uh, genoemd. Ik ga hier geen juridische taal uh, gebruiken of studeerkamertaal. Um, maar het is je gelukt? Nou, niet, niet via de gewone uh, de, de, de, de reguliere echtscheidingsprocedure. Er moest een aparte procedure voor gestart worden. En dat was een uh, ja, kort gedingprocedure bij... Uh, de, de, en ja. voelt u zich nu echt vrij? Nou, ik, voelde, ik voelde me toen ook vrij. Alleen, uh, ja, ik wilde niet um, ja, voor overspel vervolgd worden... in het land van herkomst. Ik ben in Quetta geboren. En ja, in Quetta hebben... Dat is Pakistan, ja, ja, in Pakistan. En ja, daar is het zeer moeilijk leven voor uh, vrouwen die sowieso gescheiden zijn. Uh, maar ja, sowieso voor vrouwen die, uh, die van overspel beschuldigd worden. Maar die, ontbinding, die religieuze ontbinding van het huwelijk... wordt daar erkend, in Pakistan? Ja, ja, want je krijgt hier dan van de imam een brief... van deze mevrouw is gescheiden. Die en... imam, moet u die brief geven... Want ja, het is een soort echt scheidingscertificaat. Je ja. krijgt in Nederland, maar ook als je trouwt bij een imam, krijg je een trouwboekje. En als je gaat scheiden, dan heb je dat ook op een uh, brief bevestigd staan van mevrouw Ingrid. Snap op... ik, maar ja, de, de rechter is er wel aan te pas moeten komen om die imam ja. te dwingen, kennen ja. Nou, niet de imam te dwingen, maar um, de rechter heeft het als onrechtmatige daad erkend. En um, tegen de, he, mijn, mijn toenmalige man um, hij heeft, hij, he, hem is hem bevolen om medewerking te verlenen. van Nou ja, goed, de, de vrouw die wordt beperkt in haar recht. In haar vrijheid, uh, in, in, in, in alles. Dus het is onrechtmatig en op straffe van een dwangsom moet je je medewerking verlenen. En ja, doe je dat niet, dan uh, moet je. Dus hij heeft ja. het initiatief moeten nemen en zijn die ja, iemand ja. toegestapt en gezegd: Nou, mijn vrouw moet zo. Ja, ja. ja. ja. Is hier in Nederland elke islamitische scheiding zo'n drama? Nou, kijk, dat, dat wil ik ook niet zeggen. Er zijn natuurlijk ook heel veel gevallen waar het uh, goed gaat. Alleen bij uh, ja, een islamitische echtscheiding is het zo... dat al he, vanaf het begin gezegd wordt door de man... van: nou, als jij niet, van mij, uh, he, als jij niet toegeeft aan mijn wensen of mijn eisen... dan um, zal ik nooit jou de islamitische talak geven. Dus, en dat betekent? Ja, gevangen in het huwelijk, dus uh, nooit gescheiden volgens uh, de islam. En hoeveel vrouwen leveren? In zo'n gevangenhuwelijk? Nou, ik, ben dat, uh, nu, uh, of ik probeer dat nu te inventariseren aan de hand van uh, echt scheidingscijfers... Die, uh, die gewoon bekend zijn bij het CBS. En, uh, maar mijn indruk is wel dat er heel veel vrouwen zijn die, die wel gescheiden zijn... volgens het Nederlands recht, maar niet volgens het islamitisch recht... of het staatelijk recht van, recht van het land van herkomst. Um, want overal waar ik naartoe ga, en als ik hierover vertel, of over polygamie... Heel veel vrouwen steken hun hand op. Alle vrouwen kennen wel vrouwen die um, ja, gevangen zitten in een huwelijk... of die getroffen, ongewild, hè, ongewild getroffen zijn door polygamie. Um, ik, ik denk echt dat de aantallen groot zijn. Het is um, heel erg moeilijk voor de vrouwen om ervoor uit te komen... om dat uh, aan, uh, aan mensen te vertellen. Um, hè, dat, dat, dat ze in zo'n situatie leven. En ja... Alle instanties die ik tot nu toe bezocht heb, uh, maatschappelijk werk, uh, de blijf van mijn lijfhuizen, um, advocaten, iedereen kent dit probleem. En dan denk ik, ja, jullie staan erbij en kijken ernaar. Hoeveel vrouwen <laughs> kent u zelf die in zo'n gedwongen huwelijk zitten? Nou, nou, gisteren ken ik er weer uh, 21 die zich uh, hebben gemeld. Um, ja, en... In elk geval is en er een te veel. kent u er ook? Die, die, die, die vrouw begin ik dan ook. Uh, ja, uh, ik, ik ken persoonlijk ja in mijn hele directe omgeving, ken ik er negen. Hele directe omgeving en dan heb ik het over uh, ja, vrienden, uh, kennissen van mijn ouders en al die andere gevallen en die, die melden die zich. Vrouwen die durven geen kort gedingen aan te spannen? Nee, nee, Waarom ik niet? heb ze wel. Um, uh, ik, ik, ja, ik, ik help ze wel aan een advocaat en ik help ze ook met, uh, ja, met, met heel veel praktische dingen, uh, maar ze worden dan door hun familie gedwongen of door uh, hun mannen. Van nou ja, goed, als jij naar de rechtbank gaat, dan uh, ja, dan, dan, dan, dan zijn dit de gevolgen. En die hebben zich terug moeten trekken. En ja, in heel veel culturen is procederen taboe. Je gaat niet naar de rechtbank. Je trekt je man of je sleurt je man niet mee naar de rechtbank. En je, je maakt de vuile was niet aanhangig bij uh, ja, onbekende, onbekende rechters. Nou, um, zo'n zo, zo, zo stijl is voor het Nederlands recht is gescheiden. Mm. Alleen voor de re religie is dat niet het geval. Nou, niet, niet voor de uh, religie, niet voor de sociale omgeving. Nee, um, maar waar denkt zo'n man dan nog recht op te hebben? Nou, op zijn vrouw. Hij, hij, hij wil bijvoorbeeld uh, de kinderen, zeggenschap over de kinderen. Hij wil bijvoorbeeld de bruidsgaven niet betalen. Er kunnen allerlei redenen zijn. Wraak kan ook een reden zijn. Um, hij doet er alles aan om dat te frustreren. En ja, goed, ik, ik hoop echt dat, dat met uh, ja, een kleine wijziging in het uh, huidige wetsvoorstel... Um, met een bredere definitie, um, ja, dat deze vrouw... Het, het verbetert wel de rechtspositie. Ik en dat het is een ook over verkrachting. Komt dat ook voor? Ja, ik denk dat heel veel vrouwen um, het ook niet doorhebben dat, dat ze verkracht worden als je ongewild in een huwelijk zit. Uh, ja, heel veel vrouwen die ook hun lot accepteren van nou ja, goed, het is mijn lot en God heeft het zo gewild. Er zijn ook heel veel vrouwen, dat moeten we ook niet vergeten, die zich erbij uh, hebben neergelegd. Is de islam de moeilijkste cultuur om een religieuze scheiding voor elkaar te krijgen? Uh, nou, het komt ook voor in het, uh, het Jodendom. Um, alleen daar proberen rabbijnen het, uh, het al, eh, bij de, de huwelijksluiting te voorkomen. We stellen worden op een prenuptial agreement gewezen. Um, en er is ook heel veel actief beleid vanuit de Joodse gemeenschap om dit te voorkomen. En uh, er wordt ook heel veel druk op de man uitgeoefend. In de islamitische gemeenschap uh, ja, worden de ogen vaak gesloten. Er is nog veel werk aan de winkel voor uw uh, organisatie Fam for Freedom. De stichting die zich inzet voor vrouwen die gevangen zitten in een religieus huwelijk. Hartelijk dank, Sherry Moussa. Alsjeblieft. Tot 12 uur nog. Fotografen leggen muziek vast in het Fotografiemuseum Amsterdam. En een houtleverancier maakt een grote puinhoop in het huis van Helma Eringveld, Maar Superman schiet de hulp. na het nieuws met Dorold Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Britse economie is in het eerste kwartaal met 0,2 gekrompen. Het kwartaal daarvoor was er ook al sprake van krimp... en daardoor zit Groot-Brittannië opnieuw in een recessie. Britse analisten hadden gerekend op een kleine groei in het eerste kwartaal. In alle auto's zou een nieuw type ruit moeten komen... die breekt als de wagen te water raakt. Dat vindt de Raad van Korpschefs. Drie bedrijven hebben een systeem ontwikkeld... waarbij de zijruiten uit de auto worden geduwd als die in het water terechtkomt. De eerste twee maanden van dit jaar kwamen 18 automobilisten om het leven... omdat ze niet uit hun auto konden komen toen die te water was geraakt. En Pakistan heeft met succes een raket gelanceerd die een nucleaire lading zou kunnen dragen. Dat gebeurde minder dan een week na een vergelijkbare proef door buurland India. Deskundigen zeggen dat de raket een bereik heeft van 3000 kilometer. Pakistan heeft volgens Amerikaanse inlichtingendiensten... het snelst groeiende nucleaire wapenarsenaal ter wereld. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Gids .fm. met Felix Burders, de wereldontvanger Leopaska had se pochki tragedij psychologen опасались и вот к несчастью случилось два ja, wat je net hoorde, dat was het Russische televisiejournaal van 9 februari. En de, de nieuwslezer die meldt een tragedie, een nieuwe tragedie. In Moskou en in Jakoets pleegden twee scholieren zelfmoord door van een hoog gebouw af te springen. En het leek erop alsof zij hun daad hadden afgekeken van twee meisjes die de dag ervoor zelfmoord pleegden. Die twee meisjes van 12 en 14 die, uh, die sprongen van een gebouw van 16 hoog, een torenflet van 16 hoog, naar beneden. En het verhaal gaat dat ze daarbij elkaars hand vasthielden. En ja, die twee meisjes die begonnen een nogal lugubere trend van flatspringen. En sindsdien halen dat soort tiener zelfmoorden in Rusland... bijna dagelijks het nieuws. Maar ik neem aan dat het daarvoor ook al gebeurde. Uh, ja, er is, uh, er is zelfs een internationale ranglijst... Voor, uh, voor zelfdoding onder tieners. En als je naar dat lijstje kijkt... het Europese lijstje wordt aangevoerd door, uh, door Rusland. En als je kijkt naar de internationale internationale lijst. Dan doen wereldwijd doen alleen Kazachstan en Wit-Rusland het slechte. En uh, ja, volgens, uh, volgens de statistieken maken uh, in Rusland ieder jaar zo'n 1500 jongeren tussen de 15 en 19 een eind aan hun leven. Maar die twee meisjes waar je het net over had, waren jonger dan 15, vertelde je. Dus uh, die komen niet eens voor in zo'n statistiek. Nee, en, en deskundigen die vermoeden zelfs dat het, dat het er nog veel meer zijn dan die 1500. En dan denken ze, uh, omdat bij die zelfmoordstatistiek uh, daar worden uh, ja, de, uh, die, die jongeren worden daar alleen in meegenomen. Als er echt vaststaat dat, dat er sprake is van suicide... volgens volgens rapport van Unicef wordt bijvoorbeeld een val van een gebouw... Uh, of, uh, of een, een, een auto een eenzijdig auto-ongeluk... Of, of sorry, ik moet zeggen dat uh, iemand wordt geschept door een auto. Ja. Um, uh, ja, dat wordt snel als een ongeluk aangemerkt... terwijl het slachtoffer misschien wel suicidaal was. En zelfmoord, dat is dus aan de orde van de dag in Rusland... maar de afgelopen maanden zit de media er echt bovenop. Dat merk je bijvoorbeeld aan deze tv-reportage. Но с нашей съемочной группой мужчина на отрез отказался говорить. Ja, je ziet beelden van een, van een hoog flatgebouw. Er is net een, een tienerjongen naar beneden gesprongen. Nou, die cameraploeg die was er als de kippen bij. Ze praten dan met een, met een paar buren. Ze proberen zelfs uh, die ouders voor de camera te krijgen. Die gooien dan uh, de deur dicht. Ja, dan maken ze nog wat opnames van het lichaam van de jongen in de sneeuw. Dat is net afgedekt door de politie. Er ligt een zeiltje uh, overheen. Nou, de afgelopen tijd werden veel tieners zelfmoorden door de Russische media nogal, ja, sensationeel, hè zoals in deze reportage, nogal sensatiezuchtig beschreven. Inclusief allemaal heel uitgebreide verhandelingen... over hoe die, die tieners precies te werk gingen... wat ze precies deden, welke methode was gebruikt. En deskundigen die wijzen op het gevaar dat andere suïcidale tieners... dat gedrag kunnen kopiëren. Maar diezelfde deskundigen moeten dan ook weten... waarom er zoveel Russische jongeren een eind maken aan hun leven. Ja, dat is uh, onder andere de druk die ze voelen op school. Dat is een van de redenen. Uh, tv-zender Russia Today die maakte een paar jaar geleden... een reportage over de toekomstdromen van scholieren. En het meisje Bolina wil wil wel even voor de camera komen en volgens haar docent was zij de beste leerling van de klas. The teacher pointed to Polina, their brightest student who it seemed had her future figured out. I want to become a journalist because it's a very interesting and creative profession. Ja, daar was ze nog heel optimistisch. Hè. Ze wilde journalist worden, creatief vak uitzoeken. Maar rond het eindexamen werd ze heel nerveus. Ze was bang dat ze niet de beste zou zijn. Uh, en uh, ze was zelfs zo bang dat, dat haar toekomst niet in duigen zou vallen. En zij pleegde uiteindelijk zelfmoord. Nou, ook depressie is een, uh, is een groot probleem in Rusland. Een op de vijf tieners zou leiden aan een depressie. En dat is een veelvoud van tieners in, uh, in West-Europa. En als ze op school onder druk staan... De regels zijn daar heel streng of ze hebben problemen uh, ze hebben bijvoorbeeld liefdesverdriet, dan kunnen ze ook eigenlijk nauwelijks met hun ouders praten. Ze worden niet begrepen. Dat zegt kinderpsychiater Jolmila Rubina. Children are constantly under pressure. They can't find a common language to express their feelings at home. Sometimes they're physically punished and there's no support at school. Schools don't want to play any role in the child's upbringing. Ja, dan kunnen die tieners thuis ook nog eens te maken krijgen met ouders die losse handjes hebben, die, uh, die erop los slaan... of die uh, een alcohol- of drugsverslaving hebben. En volgens deze kinderpsychiater kunnen die kinderen op school ook niet, ook niet terecht... als het thuis slecht gaat. Die scholen ja. willen eigenlijk geen enkele uh, rol spelen in de opvoeding. En leraren hebben ook geen idee hoe ze psychische problemen bij, bij hun scholieren kunnen herkennen. Ze worden vaak volkomen verrast als dan een leerling zelfmoord pleegt. He, er is een, een cultuur dat je je problemen met niemand bespreekt. En die leerlingen die hebben ook nauwelijks vertrouwen in hun leraren uh, en ook niet in psychologen op school als die er al zijn. Is het nu een probleem dat door de overheid langzamerhand serieus wordt genomen? Ja, vorige week heeft president Medvedev zich hierover uitgesproken. Hij heeft het over een zeer delicate situatie. Hij vindt ook dat de pers zich terughoudend moet opstellen. En de president zei ook dat erop lijkt alsof steeds meer tieners uh, de hand aan zichzelf slaan, maar volgens hem is dat niet zo. Uh, en het beeld zou uh, volgens uh, Medvedev uh, vertekend raken door de sensationele berichtgeving. Nou, eerder heeft de regering al aangekondigd dat alle scholen psychologische hulpverleners uh, zullen krijgen. En, uh, er zijn ook al her en der initiatieven zoals een telefonische hulplijn uh, en, en, en, en uh, een enkel crisiscentrum, uh, maar er is geen landelijk beleid. En dat zorgt er volgens de Russische kinderombudsman voor dat het een catastrofale situatie Willem Frank de Noot, dat heb je mooi beschreven. Dank en graag tot morgen. Miss Montreal is de Radio 1 CD deze week. Ik heb het afgelopen zaterdag gezien in Spijkers. Ik zat twee meter van haar af. Jonge, jonge, jongen, wat een wervelend talent. Zo so koud. keeps me away from getting in your sight it changes all the things that i believe being without you without you is no Side. and i wonder how it will be without all my love i say for you i am so cold i'm so cold i'm so cold without you Montreal, een so-called. Van de derde cd, I'm a Hunter, ook een goed nummer trouwens. De Gets. FN. Superman. Helma Eeringveld droomde van een nieuwe trap en een nieuwe pakketvloer. Dat ontbrak er nog aan bij haar mooie huis. Maar het werd één grote puinhoop. En de leverancier, houtproducten Nederland... op het internet heten ze Showroom aan huis, wil het niet oplossen. Helma milde Superman... Superman. Superman is aangekomen in Hengelo, uh, Gelderland. Uh, bij mevrouw Eringveld spreekt het goed uit? Ja, dat spreekt er goed uit, Eringveld. Helma Eringveld. U heeft ons een mail geschreven met klachten over het pakket en de printen. Uh, even om bij het begin te beginnen: Hengelo, Gelderland. Het ligt eigenlijk tussen Doetinchem en Zutphen, ongeveer in het midden, platteland. U heeft ons meegeschreven, mail geschreven. ik zei het al over uw print en het pakket. Laten we even een klein rondje maken langs de printen. Wat is er aan de hand? Nou, uh, mag ik dan hier beginnen bij bijvoorbeeld hier in de hall, het hoekje. deze hoek. De printen zitten gewoon los van de muur. Maar kan dat een keer gebeuren, maar we hebben dus veel meer klachten. We gaan even naar de wc. Hier de aansluiting van het pakket op de drempel. Er zijn de twee planken in het midden die wel redelijk aansluiten. Maar dan zitten daarnaast weer twee planken, wat totaal niet aanslaat. Nou, zeker de printen, die zijn veel te dik. Die steken ook zoveel uit van de muur, dat ze voorbij de deurposten komen, hè? Ja, dat vinden wij dus ook niet mooi. Daar hebben wij ook eh, op aangegeven, dat wij dat niet... Maar hun hadden daar geen andere optie voor, zei hij. Geen? Geen andere optie voor. Dat was, dat was het antwoord wat wij erop kregen. Oh, ja... We gaan even naar de trap. Wat is daarmee aan de hand? In onze ogen uh, zijn die traptreden uh, ja, slodderig gezaagd. Ze zijn te ruim. In sommige plekken kan ik gewoon een uh, pink insteken. Ze hebben het ook allemaal bijgekit. Maar goed, zoals u ziet... Het lijkt allemaal ja, uh, heel snel gemaakt. Het zit een schots en scheef in. En, en het lijkt wel of de kitspuit elk probleem moest oplossen. Klopt dat? Dat klopt ook. Ja. Oh man, uh. We gaan even de trap op naar het halletje boven. Is hier alles goed? Nee. Ik zie daar ruimtes van bijna twee centimeter. Precies. Uh, hebben ze daar een platte plint die niet eens vast ligt? De vloer lijkt ook wel scheef. Heel, heel, uh, zoals je zien kunt zweeft hij ook eigenlijk. Maar ook die, die hoekjes zijn er schots en scheef ingezaagd. Ja, vinden wij. Uh... Nou is de vloer middelbruin, bijna donkerbruin. Dan zie ik opeens een, een wit stuk pakket ertussen liggen. Wat is dat? Een heel licht. Ja, geen idee. Werk van hun. Daar heb ik even eerder door uw huis heen gelopen... En u heeft een klein kasteeltje gemaakt. Hè? U heeft een prachtig huis, u heeft er veel aan verbouwd. Het ziet er allemaal beeldschoon uit. Hoe ervaar je dit dan? Hebben, dit is echt compleet een afbreuk. Dit drukt constant, elke dag maar weer. Verdriet? Ja, verdriet. Zo kun je, zo kun je het noemen. Want Voel, we hebben... voelt, u zich ook, voelt u zich ook opgelicht? Ja. Bedonderd? Ja, ja. Ja, zo voel ik het wel. Wat is hier in de kamer aan dan de hand? Dan komen we hier in de kamer en dan blijkt gewoon... dat er een hele lange plank niet aansluit op het muurtje. Het pakket komt aan op een muur. Dan zit daar ook weer zo'n dikke plint van twee centimeter. Maar ondanks die dikke plint zie je toch nog een naad. Met andere woorden, die plank is misschien wel tweeënhalf, drie, cent, drie centimeter te kort. Die plank is te kort. Ik ben er heel verdrietig over dat het zo moest. Je geeft je, ja... Hoeveel geld heeft u in totaal uitgegeven aan die plinten, het pakket... En een renovatie van die trap? En dan zitten we toch snel aan 6.000, 7.000 euro. Echt waar? Ja, en dat maakt ons verdrietig. Oh, Aad van der Brugge, hij is pakketdeskundig, hij is vloerdeskundige. Meneer van der Brugge, waar bestaat uw deskundigheid uit? Voor wie werkt u? Wij doen hoofdzakelijk werk voor de geschillencommissies, rechtbanken, rechtsbijstand, verzekeringen en ook particulieren als er uh, oneenigheid is... tussen bij wijze van spreken, de geleverde kwaliteit of het geleverde werk tussen partijen. U heeft een uh, rondje hier door het huis gemaakt. Laten we nog even wat punten doornemen. Losse plinten blijkt me evident, dat kan niet. Wat me ook opvalt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 Die met allerlei kits en prutswerk aan elkaar zijn gebleven en dicht is gedaan. Dat hoort niet. Die treden die niet goed zijn, die moeten vervangen worden. Gaan we naar boven uh, naar het halletje? Uh, een, een vloer zweeft een beetje, een uh, plint zit los, er zit kleurverschil uh, tussen de planken. Uh, om een hoekje heen wordt het afgetimmerd met latjes. De latjes zijn weer half zeef gezaagd. Nou, als ik naar de, bij de latjes begin is dat vreubelwerk. Ik, uh, ik heb een kleinzoon uh, die ik denk dat hij het beter kan. Ik hoorde net van mevrouw dat het gewoon over het novilon of over het zeil gelegd is. Tot slot, de vloer wat mij opviel zijn de kopse kanten waar de planken op elkaar aansluiten. Daar zie je een paar millimeter tussen. Wat vindt u van de vloer? Het eerste wat me opviel en wat ik tegen mijn vrouw al zei, dat haar vloer niet recht ligt. En als je in het midden gaat meten, wijkt die een centimeter af. Je kunt dat vergelijken met dat de vloer eigenlijk als een soort banaan in de kamer ligt. Dat mag helemaal niet. Het moet gewoon een rechte lijn zijn. Dus dat mag gewoon helemaal niet. Die vloer ligt dus absoluut niet goed. Hallo? Is anybody home? Dan ga je denk ik met zo'n bedrijf bellen. Wat gebeurt er dan? Bellen had helemaal geen zin. Wat gebeurt er dan? Het uh, werd gewoon meteen weer weggedrukt. Ik word niet opgenomen. Ik word gewoon niet opgenomen. Well, you don't know me. But I know you. Ik heb gemaild. In eerste instantie gingen die mailtjes nog wel ja, redelijk. En ik hield het zelf ook netjes, correct. Ze zijn ook komen kijken. Wat ze Met veel veel moeite. Wat... Gaven ze u gelijk? Nou, ze vonden mij een zeikat. Hallo, heeft u een boodschap voor Mathilde de Mulder? Laat hem dan na de pieptoon achter. Alvast bedankt. Goedemorgen. Bert Modenaar Vara. Ik vroeg me eigenlijk af of u was aangesloten bij een brancheorganisatie. Ik denk het eigenlijk van niets... Maar als je bij een brancheorganisatie bent aangesloten... kun je ook gebruik maken van een geschillencommissie. Dus bent u aangesloten bij een brancheorganisatie? laat u mij dat even weten. Dank u wel. Superman heeft ingesproken dus. En het wachten is nu om een reactie van Houtproducten Nederland... of zoals ze op internet heten, Showroom aan huis. Volgende week, deel 2. Kan Helma Eringveld zo langzamerhand fluiten naar de 6.000 euro? De Gids. Het Museum Foam in Amsterdam start een nieuwe serie exposities rond het thema muziek. Je kan de foto's bekijken en ook kopen. En verslaggever Botte Jellema, het gaat over muziek, dus je bent er naartoe geweest. Ja, populaire en muziek en fotografie die hebben altijd een beetje een band gehad. Als kunstvorm zijn ze ongeveer tegelijkertijd opgegroeid. De muzikanten zijn ook altijd een dankbaar onderwerp geweest voor fotografen. En Foam die laat dat nu zien in hun galerie. Er hangen foto's in speciale kleine exposities en er is ook veel materiaal te koop. Je kan bijvoorbeeld foto's kopen van Anton Corbijn... de internationaal befaamde Nederlandse muziekfotograaf. En er hangen foto's van Ron Galella, de eerste paparazzi-fotograaf. Prachtige foto's van de Rolling Stones en van Elvis Presley. Uh, en bij de opening uh, van de tentoonstelling werd A Portrait for Breakfast gepresenteerd. En dat zijn foto's van de Nederlandse fotograaf Jasper Groen. Die heeft zo'n 400 tieners op de foto gezet die uh, creatieve ambities hebben. Uh, die tieners die, uh, uh, is hij gewoon op straat tegengekomen, heeft hij gewoon voor straat geplukt. Ja. Twee van hen die trof ik daar. Uh, Jadija, de, uh, bassist, die is bassiste en die heeft al in de melkweg gestaan. En uh, Wessel, en die is tekenaar en ontwerper voor onder andere een modemerk. Had je je gitaar bij je toen je gespot werd? Uh, nee. Ik was uh, onderweg naar het Vondelpark. En thuis was ik nog aan het twijfelen of ik uh, de tram zou nemen of gaan lopen. En toen ben ik uiteindelijk toch gaan lopen. En toen kwam ik Jasper tegen. En uh, ja, toen vroeg ik een foto mocht maken. <laughs> Jij wil muzikant worden. Ja. Vind je nou iets als dat er een goede foto van je wordt gemaakt? Vind je dat belangrijk? Ja, dat vind ik heel belangrijk. Vooral in de muzikantenwereld vind ik het heel belangrijk dat je jezelf zo vaak mogelijk laat zien. Mm -hmm. Ik vind het altijd leuk als foto's van mij gemaakt worden. Want wat betekent het als je veel wordt gezien op foto's bijvoorbeeld? Dat mensen je ook herkennen. Dus dat ze je ook zien dat je op straat loopt en dat ze ineens denken van... Hé, hey, is dat niet die ene van of zo? Ja, in het begin staan eigenlijk allemaal wat ouderwerk. werk. Ja, deze... Het was op, uh, voor een t-shirt gedrukt. Het is eigenlijk een hert met een uh, soort koningachtige hert. Is het? Ja, want... is het een soort kroontje heb je erop gezet. Hè? Ja, En het merk heette ook Life of Luxury. Dus ik dacht, dat past er wel goed bij. Jouw werk is niet onopgemerkt gebleven? Nee, het is eigenlijk allemaal via Facebook gebeurd. Via Facebook? Ja, want ik had het laten zien aan een designer... Uh, die ook voor merken tekent. En die vond het heel goed. En die liet het weer aan een merk zien waar hij voor tekende toen mocht ik daar uh, designen. Dus zo is het eigenlijk gekomen. Te gek. Ja. En nu hoor ik net van Jasper dat je gewoon door hem van straat bent... Uh... Ja, gelukt. Gelukt. Ja, ik stond daar. Ik wilde net eigenlijk een broodje gaan kopen. En toen tikte hij hem op mijn rug om te vragen of hij een foto van mij mocht maken. Zag je eruit als een artiest? Ja, nou, ik weet het niet. Ik vond het zelf best normaal. Maar Jasper <laughs> vond het wel apart, denk ik. Anders had hij het niet gevraagd. Je zit nu in zijn serie die hier ook hangt, hier ja. achter ons. Wat vind je daarvan? Ik vond het eigenlijk best wel bijzonder dat je in een uh, galerie mag hangen. Of, ja, tentoonstelling. Mm -hmm. Ja, ik vind het gewoon best wel bijzonder. Ja, het is ook graag wat ik later wil, dus het is wel heel leuk. Ja, het is een foto van jouzelf en niet van ja. je werk. Nee, dat is wel een beetje jammer, maar ik vind het wel leuk dat, dat ik er in ieder geval mag hangen. Dat er iets van mezelf, een beetje van mij hangt. Ja. <laughs> Wessel en Jaditja, tieners die op de foto zijn gezet door Jasper Groen. Hij is het project begonnen om eens andere mensen voor zijn camera te krijgen. Hij sprak ze gewoon op straat aan en ja. toen bleek hij er onbewust gewoon de creatievelingen uit te zoeken. Ik bleek geen boekhouders aan te spreken, maar alleen maar muzikanten en schrijfsters en tekenaars. Ja. Wat is dat met die mensen? Die hebben uh, een bepaalde uitstraling en een innerlijke drive die me heel erg aanspreekt. En waar ik ook heel, heel veel bewondering voor heb. Het gaat om jongeren tussen de tien en de zeventien. En in die periode was ik zelf heel terughoudend en uh, gesloten. En deze jongeren durven zich al op hele jonge leeftijd te uiten... en gaan er helemaal voor. En dat vind ik een hele mooie eigenschap wat me, wat me aanspreekt... en wat ik inmiddels uh, op straat denk te kunnen herkennen... en ja. wat ook vaak klopt. Wat me dan wel opvalt is dat je fotografeert ze vrij sec... en niet met hun, terwijl ze bezig zijn met hun kunst, met hun muziek of wat? Ik heb er een paar gemaakt met uh, bijvoorbeeld een uh, gitaar erbij... of een tekening op de achtergrond. Maar ik vond het erg afleiden. Mij gaat het veel meer om de persoon uh, achter het talent... Het gaat mij vooral om de ogen. En uh, de, de kleding helpt mij selecteren op straat. Maar uiteindelijk uh, zijn de ogen uh, waar ik het voor doe. Judith is wat dat betreft een goed voorbeeld. Uh, omdat ik haar heb gefotografeerd toen ze helemaal afgestyled was. Met allerlei op zich hele mooie, maar ook afleidende attributen. En nu hangt er van haar een foto waarin ze alleen een tanktop aan heeft. En een kettientje om de nek. En voor de rest helemaal clean. En dat is veruit de mooiste foto die ik van haar gemaakt heb. Fotograaf Jasper Groen. Zijn werk hangt dus nu in het uh, fotografiemuseum in Amsterdam... in de galerie daar. Allemaal in het kader van het thema muziek en fotografie. Wat valt er nog meer te zien, Botten? Nou, je hebt bijzondere platen, hoe ze daar... je kan er prachtige fotoboeken kopen... met uh, muziek en muzikanten als onderwerp. Daar hangen foto's van onder andere Anto Corbijn, Ik had het er net al even over. Uh, fotografie en muzikanten gaan heel goed samen... vertelt Marloes Krijnen, dat is de directeur van Foam. Uh, nou, dat is een soort nieuwsgierigheid, denk ik, naar bekende mensen. Maar het is ook, denk ik, de kracht van bijvoorbeeld uh, Corbijn's uh, werk... en het genieten van zulke mooie en goede fotografie, uh, wat belangrijk is. En kunt u dan de, de, de, toch die populariteit... Kijk, ik zit even te denken van... we leven nu eigenlijk een beetje in de tijd van het bewegende beeld. En dan maakt u een tentoonstelling over gefotografeerde, stilgezette... mensen die vooral leven bij dat bewegende beeld... Hoe kan dat? Wat, wat doet fotografie dan? Wat is dat met, met muziek? Uh, ik denk dat het, uh, het, het fijne, om het maar zo te zeggen, van fotografie is uh, dat het iets is waar je gewoon even bij stil kan staan en je kan concentreren. We hebben vorig jaar een tentoonstelling gemaakt waarin we een viertal mensen vroegen om met een totaal ander concept een fotografie tentoonstelling in vorm in te richten. Mm -hmm. En een van de dingen, en dat is dan eigenlijk, denk ik, een beetje het antwoord op uw vraag uh, waarom er nu, op juist op dit moment waarop alles zo ontzettend snel en vlug gaat... het zo fijn is om gewoon werk te tonen... Waar je even bij stil kan staan. Wat je nog een keer rustig kan bekijken. Waar je nog een keer naar terug kan lopen. Juist dat concentreren. En eh, even de, de rust. Dat is iets waar heel veel mensen behoefte aan hebben. In nou ja, de wereld waarin wij leven. Ja, maar Loes Krijnen. De directeur van het FOM. Het Fotografiemuseum Amsterdam. En wat ze dan zegt. Ja, dat geldt ook een beetje voor de foto's van de tieners van Jasper Groen. In het echte leven kan je die nooit zo lang in de ogen kijken. Of het wordt ongemakkelijk. Uh, en op die foto's dan kan het wel. Botie helemaal. En waarvoor blijf ik vanavond nog aan de buis gekluisterd? Nou, bijvoorbeeld voor breingeheim met Charles Groenhuizen. Hij onderzoekt in deze serie hoe emoties werken in de hersenen. En vanavond gaat het dan over angst. Om vijf voor half negen op Nederland 2. En voetbal, de anderhalve finale in de Champions League. Gisteren werd Barcelona verrassend uitgeschakeld door Chelsea, wie weet het niet. En de Engelsen spelen nu in de finale tegen of Real Madrid of Bayern München. En de Duitsers wonnen de eerste wedstrijd met 2-1. En willen graag op zaterdag 19 mei s'avonds de finale spelen in eigen stadion. Benieuwd of ze dat voor elkaar krijgen. Het live verslag begint om kwart voor negen op Nederland 3. En een import komen 18 buitenlandse correspondenten aan het woord over Nicolas Sarkozy. Op 6 mei gaat duidelijk worden of Sarkozy zichzelf toch nog gaat opvolgen. De verwachting is van niet. Import om kwart voor twaalf op Nederland 2. Lunch zometeen met Frank Dumosh. Ad van Liem velen toch gezien als de patenfamilie als van de Nederlandse tv-journalistiek wordt door Theo de Holman... beschuld van plagiaat. Uh, zometeen legt Van Liemt uit. Ons mediaforum hebben we het debat van de Tweede Kamer op de korrel. Daar gaan we het straks over hebben in lunch. Lunch zometeen vanaf kwart over twaalf op deze zender. Surf naar degids.fm. Graag tot morgen weer. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond in de Champions League. Is het dus Precies. De halve finale return, Real Madrid, Bayern München. voor het doel, er wordt gekocht en dan gaat erin. De Champions League, vanavond om half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wil jij nog een kopje koffie? Wat? Wil jij nog koffie? Wat zeg je? Koffie! Mag het raam dicht? Dat is dicht.